Je, je zou willen weten hoe het komt dat je snapt maar een tweede als ze hem verstopt en de gevaar die je maakte met de mensen om je heen weer een doel op en gemist anders lag je, je niet alleen. Je zou willen schreeuwen maar het is al verpast. De stilte te doorbrengen met je buren overlast. De pesten wel je wil, met de ziet, zie. Jij die net om je lach nog wat aan te De dag die trekt ben je voorbij. Vaak te zeggen, ze gaan eten dat je schoudt onder je spijt. Wat ben je toch een vreselijke zak zeg je zak. er op een hit en de lappen koude kant. De nu die hit zijn ja de wat de straf is het leven, he, het leven, leven is, is een straf. straf Maar de volgende ochtend is al ook eindelijk gedaan Met de vliegte voor de dag is de fasade niet klaar Omdat bloem die schouder raakt, dan vaak houden we Daar komt de eerste rol van naartoe geklaan De treppen trekt de vroegje kruipt de, de En het zwijt breng uit voor het steunje van de baas Streef is het loon van de angst Streef is een zin begeleid Best huid, als je kletklaas in de ring, en je houding niet stond en de, uit de je, je zou wel je wil willen weten hoe het komt dat je snap zo maar een tweten als de herrie verstopt ja ja, denk daar maar eens goed dan vanaf met je moedeloze botten in je botten op de pyjama je zou willen vechten met de kwekker op je werk maar die kleren kan zo'n tenne twee is juist nog wat te sterk je lachers gaan nou plakken zo druk maak jij je weer om het onrecht dat je leven met hart de handen geeft Bedacht, je nachtje maaltje naar de dijk je rupt bij een feest op het bonnenmicht te De bommen zijn ook winnen, maar de geur van het beest Die ken je niet zo lang, ben jij de bruid niet geweest Het bloeit is heftig, snijd je adem want Wat een straf is het leven, Hel het leven is een straf En de volgende ochtend zou je liever niet meer zien God, neem me weg, het is het lot dat ik verdien Doe de, de broek, die schoon, je raakt, nou gaat het wel van Daar komt weer de rol van natte, de hem man. Je drijft het net, de vloed, je krijgt de En het zweet, bleek aan voor het standje van de maas! Is het loop van de angst is heel de is Het is zo zonder geluid, het is best door je huid. Als je het bereikt, op je houding dan neem je houding in de turf als je uit de reek. En je houdt in stinkende druppels uit